Dit is no broke boys bij slam. Nou ja, de 24ste is. Uh... Nou, nee, dat is wel niet waar. Die vrijdag uh, voor het weekend valt goed. Deze, deze maand. Dat is prettig. Uh, Zometeen de nieuwste Slam middagshow komt eraan met Patrick, Julia en Erik Jan. Heel veel plezier. Huntwerk, zo meteen ook nog Mac Leo Stayer. En Jonas Blue.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 Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Treinreizigers moeten door het winter weer ook morgen rekening houden... met problemen op het spoor. De NS zet dan minder treinen in... waardoor je vaker moet overstappen of langer onderweg bent. Vandaag gebruikt u zoveel mensen de reisplanner dat hij overbelast is. Hij is traag of doet het niet... In Schiedam is een man geslagen, uitgegleden en overleden. Waarschijnlijk tijdens een ruzie over sneeuwballen. Dat zeggen getuigen tegen Rijnmond. Het gebeurde bij een metrohalte. Hij is nog gereanimeerd, maar is in de ambulance overleden. Twee verdachten van 18 en 19 zijn opgepakt. De VN praat over de Amerikaanse aanval op Venezuela... en de arrestatie van president Maduro. En topman Guterres is erg bezorgd. Hij zegt dat het internationaal recht is geschonden... en dat de stabiliteit in Venezuela... in Avarisch. Maduro is nu in de rechtbank in New York. Hij krijgt de aanklacht te horen, drugshandel. En de Palestijnen hebben nu hun eigen ambassade in Londen. Het gebouw werd vandaag in gebruik genomen. De Palestijnse ambassadeur noemt het een belangrijke mijlpaal... en een logisch gevolg van de erkenning van de Palestijnse staat. Dat deed de Britse regering een paar maanden geleden. Het weer nu van Weer Online. Er komen zo weer nieuwe winterse buien ja, Morgen is het overwegend droog en is de zon ook af en toe te zien. En het wordt dan een paar graden boven nul. En dat was het Nieuws op Slijm. Dankjewel Mark, het is vijf uh, uur geweest. Nieuwe middagshow krijg je zometeen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Het is druk, je weet zelf wel waarom. Er zijn op dit moment 54 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een half uur of langer. De A2 richting Maas tussen Everdingen en Utrecht-Papendorp. Door die gladde weg daar een uur. En de A2 richting Oude Rijn tussen Breukelen en de Leidse Rijn Hoofdrijbaan is daar dicht door ijsvorming. Uren vier minuten. Dan de A12 richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer. Door de gladde weg daar, uren twee minuten. A27 richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein Ongeluk daar kost je 50. Minuten. En de laatste in het overzicht is de A27 richting Utrecht tussen Nieuwegein en Lunette. Oprit is daar dicht door opruimwerkzaamheden half uur.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 899 euros.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 bij Slam. Dans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag, de gok van je leven. Slam. Patrick, Erik Jan en Julia. En welkom bij een nieuwe Slam middagshow. De dagrap van Erik Jan krijg je zometeen ook Mac en Leo Sayer. En nu eerst Huntrix en Getta. Dit is Golden.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 Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen jongens, maar, maar mag het nog? Mag het nog? Het mag nog. Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year jongens, alles overleefd, alle dingetjes. Eigenlijk... Happy New Show! Happy, Happy New, new show. show! Ja, welkom in 2026 en tegelijkertijd ook welkom bij een nieuwe Slam middagshow. Uurtje later dat je gewend bent. Maar uh, heerlijk jongens, we zijn er tot 8 uur vanavond. Patrick, Erik Jan en Julia. Lekker Petje. zo moeilijk is het niet. Gewoon af en toe een knoppen drukken jongen en dan komt het allemaal goed. Dan komt het vanzelf hè. Ja, hebben we de jaarwisseling een beetje overleefd met z'n allen? Ja. Ik heb het overleefd. Ja. Ik moet wel zeggen, de, de afgelopen drie dagen, het is een soort van de, de rustdagen, die bevielen me zwaarder dan alle gekke kerstdagen. Zwaarder? Nou, drie dagen in je bed liggen en TikTok kijken is natuurlijk eigenlijk niet echt iets Nee, wat je dan, laat, wil. dan je laat je niet echt van op. Op. Nee, <laughs> Dan kom je eigenlijk we vanavond dan. Ja, ik ben blij wel dat waar. ik weer ben. Maar toch zijn we opgeladen, toch, jongens? Kijk jongen, ben Heel ik er klaar het. voor. Blijven bij de slam middagshow, de nieuwe slam middagshow. Uh, we sturen je misschien wel naar Las Vegas deze maand. Dus Oeh, lekker. Sowieso blijven luisteren. What do you have for me? I got news voor you. What? Okay. Goedemiddag. Here we go again. Oh, shit. Het nieuwe jaar, wauw, het begon ongekend. Venezuela kreeg plots een nieuwe president. Want de vorige die was iets te autoritair. En de nieuwe reageert een stuk minder primair. En geen boot die Venezuela kan verlaten. En dat hebben we hier nu dus ook in de gaten. Sinds Maduro vrij gewillig is teruggetreden, komt de sneeuw in met bakken naar beneden. En daarom werkt Schiphol ook niet optimaal. Gelukkig niet aan, trouwens, allemaal. En viel die eerste werkdag een beetje mee. Ah, je bent piloot, dat was vandaag meer dan oké. Okay. En als ik jou was, zou ik nu naar huis toe gaan. Want de volgende sneeuwstorm dient zich al we We wachten hier voor de zekerheid nog een uur of drie. We willen wel naar het huis, maar dat mag dus niet. Lekker in nee? uh, Hoe zwaar is deze maandagmiddagspits? Je zometeen in het Slam Middagshow. Wauw, wauw, nieuws. Wow. En uh, Jonas wil Lady Gaga ook voor je klaarstaan hier bij Slam. Naar Mac en Leo Zeeë. Thunder in my heart again. Een edge of desire. Patrick, Erik Jan en Julia. En de nieuwe Slam middagshow. Het is kwart over vijf. Het winterse weer is het gesprek van de dag. Bakken met sneeuw uit de lucht. Afgelopen dagen en vandaag ook. Bijna geen treinen die rijden. Momenteel staat er zo'n 250 kilometer aan file op de Nederlandse wegen. Wow. En voor vanavond. En eigenlijk zitten we nu ook al in de avondspits. Verwachte Rijkswaterstaat opnieuw een zware spits. En daarom raden ze ook aan om voor of na de spits naar huis te gaan. Voor de spits gaat je niet meer lukken. We hebben ze vanmiddag gezegd dit, maar na de spits zou nog kunnen. Dus misschien nog even een uh, bak lasagne op uh, kantoren opwarmen. Wat bijvoorbeeld. Nog? Het uh, verkeer van vanochtend moet natuurlijk ook weer terug. Dat is natuurlijk het verhaal waarom het vanmiddag weer uh, druk is en gaat worden. Er schijnt ook nog wat sneeuw aan te komen weer. Nog meer sneeuw wat naar beneden gaat komen. Misschien is dat nu al het geval. Maar wij zitten in een uh, donkere studio ergens in Amsterdam. Dus wij zien niet zoveel op dit moment. Nee, het is onderweg. Komt eraan. Hoe zijn wij hier naartoe gekomen vandaag? Ik vond het spannend, jongens. Met de auto, dat wel. Handje op de vangrail. Nou, nee, twee handjes aan de zuur. Ja. <laughs> maar ik moet wel zeggen: toen ik in de auto stapte, hoorde ik soort van mijn moeder in mijn hoofd met. Uh, je hebt niet een warme jas aan gedaan. Je hebt geen deken meegenomen en geen vaccine. Oh ja, Want dat moet je natuurlijk eigenlijk altijd meenemen. Ja, er zijn wel een paar dingen die je eigenlijk in de auto moet hebben. Ja, mocht je want ergens ik, strand, als ik jongens, dus nu strand. Het is Nederland en niet Alaska waar we zitten. Nee, hey, maar als oh. ik nu wel strand en ik moet met zo'n hesje buiten mijn auto gaan wachten op de, de AMB. Waar. Dan is een vaccinatie ja. lig je wel lekker. En ja. zorg, zorg voor een volle tank. Ja. En we zorg wel echt voor een volle tank. Want de AMB is nu ook drie keer zo lang onderweg. Ja. Dus stel je staat ergens een uur en je, je, je brandstof is op, dan heb je ook geen warme auto. Oh, dat is, een dus goeie. Dat, dat is dus nummer één tip: een volle tank. Ja, van papa, papa ja, ja, ja, geleerd. Helemaal ja, goed. Helemaal en je goed. hebt je cabrio. <laughs> <Dank> je. <laughs> je nou, open. Nee, het viel reuze mee. Ik moet wel zeggen, die, die, die auto's tegenwoordig zitten natuurlijk ramvol met, met, met, met veiligheidssystemen. Oh, ja. Maar niks werkte, want alles begon te piepen toen we vanmorgen die auto startten. Die sensors, ja, er zitten natuurlijk allemaal uh, vlokken voor de sensoren. Ik heb echt, jongen, niet harder dan 60 op die A2. Ik vind het toch wel spannend. Ik ben om tien uur vertrokken vanochtend. Ik denk lekker op tijd, zo voor de eerste nieuwe middagshow. Ik was hier om kwart voor twaalf. Het is dus normaal gesproken een half uurtje rijden, maar het was echt. Ik, ben, ik heb maximaal 40 km per uur gereden. Ben ik de enige die het ook wel leuk vindt om met dit soort weersomstandigheden nee. te rijden? Ik vind het uitbreken altijd wel spannend. Ja, nee, oké, okay, maar ik vind het even dat bochtje dat je toch een beetje wegrijdt. Ik denk, nee, ja, wat nee. kan er nou nee. gebeuren? Nee. Nou, nee. Ja, Iedereen ook. rijdt toch heel langzaam? Ja, misschien een beetje blikschade, maar daar heb je verzekering voor, toch? <laughs> ja, oké. Okay. Uh, de vraag van vandaag in deze Slammiddagshow. Leuk als je even reageert via de slam app Met welke BN'er... Zou jij wel in een sneeuwstorm terecht willen komen? Dus in je auto, voor de duidelijkheid. Dus, an, om hem anders te formuleren... met wie zou jij het niet heel erg vinden... om een uur lang in de auto te moeten verkeer? Oh, zou jij, ik zou zeggen, Daniel Arens. Oh, dat dan heb je wel een leuk uurtje, Ja, toch? Ja, dat... Ja. Uh. Uh, voor Gere de... Gere Jordan. Gere Jordan. Arie boomsma, voor lekker de positiviteit. <laughs> ja. lekker voor die, die ademhalings. Kun je gelijk een ijsbad met hem doen naast ja, de auto. Ja, <laughs> ja. Ja. ja, dan overleef je die kou wel. Zonder wat vaccinelichtje. Als je dat doet. Ja, precies. Ja. Dat zou okay. ik wel doen. <laughs> Laat het even weten via de, <laughs> ja. de slam. app. Met welke beren zou jij in, een, in de auto wel een sneeuwstorm willen overleven? Dus met welke beren zou jij een sneeuwstorm willen overleven in de auto. Laat het weten via de slam app. Rechtsboven in het tekstblonnetje. Een audio appje vinden we het allerleukst. It doesn't matter if you love him.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 Boudoir, <laughs> the wrong moment, loving for you, ah, she said, 'cause he made you perfect, babe.' So hold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 Just be a queen Whether you're broke or evergreen Your black, white, beige, chola, descent Your Lebanese, your Orient Whether like disabilities Left you outcast for leader-teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this Don't way No matter straight violence Being transgender, life I'm on the right track shines on me. Die uh, zon is momenteel uh, ver te zoeken. Maar hey, ik zeg altijd maar zo, als het januari is geworden, is het ook weer bijna lente, hè. Dus die zon, die komt er weer aan. Het wordt alweer weer later uh, donker, hè? Heerlijk. Ja. Het, is, het is niet veel, maar je merkt al van, ja... Ik kan er niet op wachten. Ik vind het echt heerlijk. Dat het is de heerde. Mix Marathon Track of the Week. Onderweg naar een nieuwe Mix Marathon komen we vrijdag vanaf 6 uur in de ochtend. Sluitmiddag, Vraag van vandaag is met welke berners zou jij in een sneeuwstom terecht willen komen in je auto dan wel te verstaan? Laat het even weten via de Slam app, Ricardo, die hebt uh, al. Ja, bij wie ik in de auto wil zitten, BNR. Dus die, die, die kale die voetballer, die, die Andy. Andy van de meiden. Oh ja, van de meiden. lijkt me lachen. Ja, ja, dat is sowieso. Hij heeft sowieso zo'n autoshow, toch? Ja, precies. Dus je kan ook mooie gesprekken met hem voeren ja, dat dan. Dat denk ik ook wel, ja. Nou, ik laat het uh, vooral even weten via de Slam app... met welke BNR zou jij een sneeuwstorm willen overleven in de auto? Lekker wintersplaatje zo meteen. Van Summer. Andres, dan meteen hier bij Slam.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 Het weer van weer online. Er komen ja, nieuwe winterse buien aan, dus kijk nog even uit op de weg. Morgen is het overwegend droog en ook is de zon dan af en toe te zien. Het wordt een paar graden boven nul. Oh. Het is half zes geweest, even naar de wegen met Flitsmeister. 39 vertraging, op dit moment staat er 158 kilometer aan vielen. En dit zijn de langste, de A2 richting Maarsen tussen Vianen en Utrecht-Papendorp. Door een auto met pech, daar 53 minuten. A2 richting Oude Rijn tussen Breukelen en Leidse Rijntunnel. Hoofdrijbaan is daar dicht door ijsvorming, een uurtje. A12 richting Lunetten tussen Woerden en Oud-Rijn door een gladde weg, een uur en een kwartier. A27 richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Ongeluk 48 minuten. En de A27 richting Utrecht. De laatste in het overzicht tussen Nieuwegein en Lunette. Oprit is dicht daar door opruimwerkzaamheden. 24 minuten daar. Flitsers? Ja, je verwacht het niet. hè. Hoezo, hoezo, hoezo <laughs> wordt het <er> nu geflitst? <laughs> Waarom ja, zou je ja, dat doen? Er stonden er vandaag weer twee in de krant. Hè? Gewoon met gemak 138 over de snelweg rijden. Heb je ook zoiets van ja, ik wil ook zo'n doodsrit maken. En ik wil het vastgelegd hebben. Dat kan op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zalbommel 100.4. En de laatste flits 28 Zwolle Meppel bij Zwolle 101,5. Twee over half zes. Hoofdpunt uit het ANP-nieuws, krijgen we vandaag van Mark. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. In Amersfoort en omgeving is het drinkwater opnieuw besmet. Mensen moeten het water eerst koken. In november was het ook al mis in dezelfde regio en met kerst in Amersfoort zelf. Waterbedrijf Vitens zegt niet waarmee het water is besmet. Meerdere scholen in het hele land geven morgen en overmorgen geen les... vanwege het winterweer, meldt RTL Nieuws. Ouders moeten er ook rekening mee houden dat de kinderopvang dicht is. En vn topman Guterres maakt zich zorgen over Venezuela. Hij vindt het gevaarlijk dat Amerika zomaar de president meenam... om terecht te staan voor drugshandel. Zo ga je als landen niet met elkaar om, zei hij. De VN houdt in New York een spoedvergadering... En dat waren de hoofdpunten van het ANP. Patrick, Erik, Jan en Julia. Met welke beren zou jij in een stil, sneeuwstom terecht willen komen? Laat het snel nog even weten via de Slam app. Oh, oh, oh. ...dat je nog een uh, diskette had. Erik-Jan heeft het nog liggen, denk ik. ik allemaal, joh. 1,44 mb. <laughs> er komt ook helemaal niks op. En 1995, de Bucketheads bij Slam Jure de Bal. Patrick, Erik-Jan en Julia. En de nieuwe Slammiddagshow voor 2026. We hebben het vandaag over het uh, winterse weer. He, iedereen heeft het erover, dus we kunnen het ook uh, niet uh, ontwijken, dit grote nieuws. Er wordt uh, veel gestrooid, veel geschoven. Ook een dikke shout-out aan alle sneeuwschuivers. En strooi is natuurlijk lekker, Ja, Inderdaad. Lekker, bezig. En onze vraag is vandaag, met welke BN'er zou jij wel in een sneeuwstorm terecht willen komen... mocht je dat uh, ja, ooit gebeuren, hè? Mocht je komen, komen vast te staan door de sneeuw, want er staan een hoop mensen vast op dit moment. Even kijken wat er zo al uh, binnen is gekomen. Henk? Ja, het allerliefste natuurlijk met Chantal Jansen. Als ik dan met iemand in de auto zou moeten zetten, is Chantal Jansen. Dat huh, snap ik Uiteraard. wel, Henk. Chantal Janssen. Ik denk niet dat Henk de enige is die Chantal Jansen heeft. In je nee, je, de... dat denk ik ook niet. Nee, uh, Johan Hij is naber, maar dan zou ik denk ik heel weinig durven te, vertel, te zeggen omdat hij gewoon super knap is. Ja, ja, Gijs, Gijs Naber. Gijs Naber, ken hem ja, ze, oh, die... die acteur, die Nederlandse acteur, die heeft ook in Penoza gespeeld. Die lekker. Oh, ja. die vent! Ja. Oh, ja, ja. Ja. ja, echt zo'n mooie, uh, ja, mooie man. Ja. <lacht> <lacht> Barry! Ja, ik wil toch wel uh, overal opgesloten zitten. Het maakt me niet uit waar in Nederland. Maar dan wel met Irene en Milene. Aire is toch wel de mooiste vrouw op tv, vind ik. Oh, ja, eens. Nou, uh, Bedankt om dit uit te spreken uh, Slam Radio, en de groet aan Irene Milene, bedankt. Hoi, <laughs> hey, graag gedaan vriend, wat fijn dat je het in wilde spreken. Eh, hier nog uh, Bert-Jan. Oh, met Chantal Jansen lijkt me ah, oh, een beetje, uh, beetje keuvelen, ik ben te oud voor haar om uh, wat anders te doen, maar een beetje keuvelen <laughs> lijkt me best uh, aardig. <laughs> Oké okay, Bert-Jan, okay, rustig maar. <laughs> Dan uh, naar de telefoon toch? Ja. ja man. het Bob. Bobby. Ja, hey, goedemiddag. goedemiddag Happy New Year! Ja, happy New Year, jongen! Hey, ja, jullie ook, al. Nee. Voor, voor het hele gezin, hè want ze zitten allemaal bij op schoot, hè? Allemaal, allemaal. Ik heb ze allemaal op schoot zitten. Hoeveel kinderen heb je dan, Bob? Drie, drie stuks. Oh, lekker doorgewerkt dan. Komt er dit jaar nog ja, eentje ja. bij? Nou, ik zou je zeggen, ik had toch bij Thomas al vermeld, uh, de knip zit erin, dus geef ik aan mee, jongen. Hakkie takkie door het zakkie. Oké. <laughs> Dat is <niet laughs> <straat. Okay. laughs> Dat een hele pijnlijke ja. operatie, toch? Tenminste, ik weet het van mijn vader. Die heeft een week rondgelopen. Ja, hij heeft het niet zelf gedaan, nee, hè? Joh, doe normaal, joh. Weet je wel, er uh, is niks aan de hand, joh. Het is uh, zo gedaan. Ja, toch? joh? Ah. En okay. dus als je dan de met de vrouwen vergelijkt, ja dan is dit niks joh. Nee. Kijk. Heel goed. Uh, Meer Bob? Mannen zoals jij, Bob. Ja, met welke <laughs> BN'en zou jij wel in een sneeuwstorm terecht willen komen met dit ja, soort winterse tafereelen? Vertel eens. Ja, met uh, Afrojack natuurlijk. Afrojack Nick! Onze Nick! Ja man, dat lijkt me wel echt uh, merendik, hoor, hè? Ja, is dat een grote hey, held voor je? Ja, ik vind, zijn muziek vind ik, vind ik wel zinnig. Uh, dat is uh, doe nog steeds een keertje even Afrojack moet joh. Dat, dat is ook wel een vent trouwens. Ja, Rijkt hij is lekker later, langer. Dus, uh, hij is wel heel ja. lang, ja, dus dat ga je niet uh, redden in een uh, Kia Picanto. Um, uh, nee, nee. Hé, hey, maar wat zou dan het eerste zijn... wat je aan Airford Jack zou willen vragen... als je naast hem in een dikke sportwagen zit? Ja, van joh uh, Maarten hoe is Ja, toch? Goeie nee, vraag, Bob. <laughs> waar, waar je ook over zou kunnen beginnen, Bob... want dan kwam ik er uh, vanmorgen achter... toen ik een wasje aan het draaien was. Ik heb een, uh, een knop op die, uh, op die wasmachine. Dat heeft iedereen natuurlijk. Maar er staat als je hem naar links draait, staat er dagelijkse was. Eh? En ik heb zoiets van... Wat is dan daar voor Wat Staat er niet bij? Oh misschien is dat gewoon een algemeen programmaatje voor van alles en nog wat. Ja, zo heel algemeen toch? Ja. Een opties, ja. op nou, heb het er een keer over met je vrouw. Nou, of dus met ja, Afrojack. Jonge, uh, ja, met Afrojack. <laughs> ik zal de vraag bij hem voorleggen. Dankjewel, Pinky. Bob, we gaan ons best doen om het uh, te proberen te regelen met uh, Afrojack. Maar ik uh, achter de kansen uh, vrij klaar natuurlijk. Wel uh, leuk uh, antwoord. Jongen, luister ik muziek wel. Heel goed, doe Sleem. maar het. Dankjewel, Bob. Ja, uh, jongens, fijn middag. Jolla, yo, fijn rest. Fijne rest. met zometeen Robin Schulz. En dit is Samber undressed. De slam show. Dit is de belachelijk voor verwoorden. Vo vo Earing whispers in de night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you. See the colors of the sky, slowly turn from black and white. jaar geleden. Oh, dat uh, weet ik nog omdat dit mijn uh, eerste Grand Slam ooit was hier uh, bij Slam. Dus dat was uh, 2018 oh, wow, wow, wow, wow. denk ik ja. Lekker beetje, lekker bezig sowieso. Hey, Robin Schulz, Alida, In Your Eyes in de Slam middagshow. Jongens, uh, jullie hebben het vast al meegekregen, maar jij aan de andere kant van de radio misschien nog niet. En anders bij deze. Wij hebben deze maand een waanzinnige actie hier bij Slam. Ja. Wij sturen je namelijk naar Las, Las Vegas. Vegas. De entertainment-hoofdstad van de wereld. Je kan daarheen, niet met één, niet met twee, niet met vier... maar met drie vrienden om daar de gok van je leven te gaan wagen. Wij hebben 200, of 2026 euro, want het is natuurlijk 2026, een nieuw jaar en zo... hebben we hiervoor gereserveerd als je deze prijs wint. Uh, die ga je daar inzetten op rood of zwart. Dat is dan de gok van je leven. Dus of je gaat je reis voortzetten, het is een vijfdaagse trip... Met een dik 4000 ekkies. Of eigenlijk met je eigen zakgeld. Lekker. Ja, komt ik, ben ja? ik, ben, ik ben geen gokker. Ik ben goede gokker. Nee, gaat bij jou altijd mis? De, nou, nou ja, aan het eind van de rit wel. Maar, de, oh. maar daar zijn die dingen ook voor bedoeld natuurlijk. Kijk, ik, ja, ik, het blijft gokken. Ik, ik heb wel eens winst gemaakt. Maar dat ligt er binnen een half uur in. En dan sta ik weer bij dat pinapparaatje uh, meer cash te halen. Maar je kan ook niet goed of fout gokken. Hoor. Gokken blijft gewoon een gok. Lekker man. Ja. Maar wel leuk. Las Vegas, uh, ik ben er nog nooit geweest. Ik, ik ook niet. niet. Lijkt me wel waanzinnig om daar een keer heen te gaan, maar jij kan daar nu kans op maken. Uh, app Vegas plus je leeftijd, want we moeten wel even een leeftijd check doen. Uh, je mag uh, namelijk uh, onder de 21 mag je daar helaas ook niet naar binnen, natuurlijk, is nee, dat is een beetje lullig dan. Oh, een beetje lullig als je dan wint ja. en uh, je staat daar voor een, voor een dichte deur. Uh, dus Vegas plus je leeftijd, app dat met de app van Slam. Dan ga je ze meteen misschien een gokje wagen met onze roulette wiel die hier in de Slam studio staat. En uh, ja, dan is het ook gewoon een kwestie van rood of zwart. Ze luisteren niet. We krijgen het eerst heb je binnen. Ik wil alleen echt vlees. Vegas. <laughs> ja. Vegas plus je leeftijd. Stuur dat met de Slam app deze kant op. We gaan straks weer een nieuwe ronde spelen. We will impossible time like Gone, gone, gone. Patrick, Erik Jan en Julia. Het is de nieuwe Slam Middagshow. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik gek ben op het maken van uh, mashups. Ik uh, vind het leuk om uh, verschillende tracks door elkaar heen uh, te sausen. En ik dacht, ja, die neem ik toch mee naar de middagshow. Dat is toch leuk. Uh, daarom zometeen om tien over zes Slam Middagshow Mashup. Twee slam hits in de mix. Uh, Jul, wil je dat ik al verklap wat erin zit vandaag? Of, of zal ik één eentje, van de twee eentje artiesten Eentje moet je verklappen, ja. Uh, Ronnie Flex. Oh, Ronnie Flex in de mashup vandaag. Ja. Oké, okay, dan ben ik ja. heel benieuwd. Uit Doe je fles om tien over zes zometeen. De Slam Middagshow Show oh, En oh, deze hoor je ook. Slam. Coming up. This is up.